10 uur. Het LOS-journaal. door Alt Meegens. Het Friese statenlid van de PVV Jelle Hiemstra is uit de partij gestapt. Hij had al eerder bezwaren geuit tegen de partijkoers. Hiemstra legt uit waarom hij de PVV verlaat. Samenloop van omstandigheden. Dan uh, die twee punten zijn zeer uh, wichtig voor mij west. Dat is uh, de Islamisering, waar ik net dacht En punt is de niet hulp uit Den Haag naar die omslag. Vorige maand kwam Hiemstra in het nieuws toen hij door gemaskerde mannen in zijn huis in elkaar werd geslagen. In Tunesië worden na verwachting vanmiddag de eerste voorlopige uitslagen bekend van de verkiezingen. Tellen van de stemmen is nog in volle gang. De gematigde islamisten van Enagda zeggen dat hun partij aan de leiding gaat. Meer dan 90% van de kiesgerechtigden ging gisteren naar de stembus, veel meer dan werd verwacht.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 KRO Goedemorgen Nederland Karel Johan de Zwart er is helemaal geen sprake van grote stromen asielzoekers naar ons land, blijkt uit onderzoek. De oplossing voor overlastgevende dieren, we eten ze op. Nergens ter wereld worden zoveel meldingen gedaan van burenoverlast als in Nederland. 2,5 miljoen mensen klagen. Mensen praten steeds meer over elkaar in plaats van met elkaar. Het lijkt wel steeds moeilijker te worden om een normaal gesprek over een incident te voeren. En het ochtentumeur van Henk Westbroek, het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO, Goedemorgen Nederland. Een tsunami aan asielzoekers is populistische prietpraat... en we worden niet overstroomd door vluchtelingen. Dat zegt onderzoeker migratierecht Carolus Gruters... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sterker nog, in Nederland is het aantal asielaanvragen... met maar liefst 11 procent gedaald. Terwijl het aantal vluchtelingen wereldwijd toeneemt. Goedemorgen, meneer Gruters. Goedemorgen. Dus dit kabinet levert uitstekend werk... of het aantal asielzoekers daalt. En dat is precies de bedoeling van deze regering. Dat zou je in eerste instantie zeggen. Maar ik denk dat het beleid van dit kabinet daar eigenlijk weinig mee te maken heeft. Want hoe komt het dat het aantal asielzoekers is gedaald dan? Ik denk dat uh, de stromen asielzoekers naar West-Europese landen... dat op zich al een heel beperkt aantal uh, is. Als je kijkt naar wat er aan vluchtelingen in de wereld bestaat... is slechts 1% in staat in Westerse landen asiel aan te vragen. Ja. Uh, en dat de verdeling daarvan wisselt... Uh, per maand, per dag, uh, per jaar over verschillende landen in Europa. En die verschillen um, ja, die willen wel eens een keertje wat fluctueren... naar boven en naar beneden. Maar gezien het aantal wat in Nederland komt zo klein is... dan is een kleine verandering al gauw procentueel bezien een fors verandering. Ja, precies. We, we praten te veel in percentages... en te weinig in absolute aantallen, is dat het? Ja, als je kijkt naar Nederland, om een wat concreter voorbeeld te maken... neem een gemiddelde stad met een omvang van 35.000, 40 40.000 inwoners. Dan hebben we het over precies twee asielzoekers per maand. En eentje daarvan mag blijven en eentje niet. Dat nee. is de omvang van hetgeen als probleem wordt bestempeld... en hetgeen als hele grote aantallen. Waarom Want... doen we dat dan? Waarom bestempelen we dat als probleem? Want in de beeldvorming leeft dit blijkbaar wel als probleem. Ik denk dat dat een politieke vraag is. Nou, die politiek denk... speelt weer in op gevoelens. Ja, maar mijn taak als wetenschapper is om te kijken... wat is er aan de hand, welke feiten kan ik boven tafel krijgen... welke mm -hmm. gegevens kan ik op een rijtje zetten... En op een gegeven moment blijkt dan dat er een beperkt aantal beschikbaar is. hebben niet bepaalde neiging om onmiddellijk die feiten te gebruiken. Hooguit die feiten die hun beleid kunnen ondersteunen. Ja, nou, Oké, okay, we worden niet overstroomd door asielzoekers. Dat kunnen nee. we dan concluderen, op basis van de cijfers. Uh, elk jaar vragen zo'n 13.000 mensen in Nederland asiel aan. Vind ik eigenlijk best veel, trouwens. Ja, dus maar wat je veel noemt. Precies. In, in West-Europa leven we ongeveer met een half miljard mensen. Mm -hmm. En bij die half miljard komen er jaarlijks rond de 200.000 mensen asielaanvragen. 200.000 is op zich een grote hoeveelheid. Maar afgezet tegen een half miljard in Europa, denk ik, nou, dat is. Wat ik net als dat voorbeeld gaf, twee personen per maand... in een stad van 40.000 inwoners, dat lijkt me nog niet iets om je over op te winden. Ja, gaan we weer even naar de politiek. Want die politici waarschuwen ons vaak voor de zogenoemde uh, populair woord ook. Aanzuigende werking. Hoe zit dat dan? Bestaat die ook niet? Nee. Ik heb tenminste, laat ik voorzichtig zijn... uit mijn onderzoek blijkt niet dat het bestaat. Het fenomeen aanzuigende werking wil zeggen... Ik neem een of andere beleidsmaatregel en als gevolg daarvan komen er meer asielzoekers. Ja. Ik heb dat onderzocht voor een stuk of tien, elf landen waarvoor een bepaald soort van beleid heeft gegolden. In het jargon is dat het categoriaal beschermingsbeleid, waarvan de strekking was, tenminste het idee, als we een bepaalde maatregel nemen... waarbij we in feite zeggen, nou de toestand in dat land is zo slecht, we sturen voorlopig geen mensen terug dan zou dat misschien wel een aanzuigende werking hebben. Ik heb die veronderstelling getracht te toetsen en daar kwam eigenlijk nul uit. Er was geen enkele correlatie tussen het nemen van dergelijke maatregelen... en vermeende aanzuigende werking. Maar kwamen... waar, komt dat, waar komt dat idee dan vandaan? Het, het is, het is een, een spook. Het is een, een, een prettige one-liner aanzuigende werking... Uh, en het tweede is dat politici niet zo altijd tuk zijn op cijfers. Hè, waar men misschien twintig jaar geleden nog kon dis inhoudelijk discussiëren... naar aanleiding van aantallen, verhoudingen... Uh, zie je dat de discussie zich beperkt tot wij zijn tegen de tsunami. Of we willen geen aanzuigende werking. En of dat op waarheid is gebaseerd, wil men op een gegeven moment niet meer horen. Zou het ook de verkeerde waarheid zijn waar ze op het op baseren? Dus dat ze gewoon gebruik maken van andere cijfers? Bijvoorbeeld de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken? Nou, dan ben ik benieuwd welke cijfers ze dan uh, hanteren. Ik heb hier wat cijfermateriaal uh, van, uh, van Binnenlandse Zaken. En daar blijkt simpelweg uit dat die aantallen dus vrij beperkt zijn. Maar het tweede ja. punt is wat, wat uh, in de discussie niet altijd helder uit elkaar wordt gehouden... is dat je een onderscheid moet maken tussen asielzoekers. Ja. Wat een hele kleine groep is. Uh, in Nederland komen er amper uh, 9 à 10.000 op jaarbasis die uh, aan de deur kloppen. In Nederland mag ik graag asiel. En de migranten als zodanig. Als je Aha. dat door elkaar heen haalt, dan heb je het over andere, andere aantallen. Maar dan nog, als je het hebt over migranten in een veel ruimere context... Eh, dan vergeet men ook vaak dat Belgen, Duitsers, Amerikanen... in wezen ook migranten zijn. Alleen, die worden niet als probleem bestempeld. Dat en als je is, ja. in dat geheel dan weer teruggaat naar de asielzoekers... Ja, dan heb je het over dusdanig klein aantal dat je eigenlijk zou moeten afvragen, waarom is dit een probleem? Ja. Is het er überhaupt een probleem? En moet je niet een andere discussie voeren? Namelijk niet in hoeverre het een probleem is... maar in hoeverre je mensen die in buitengewoon elementaire noodsituatie om hulp vragen... hulp te bieden. Ja, want dat doen we niet genoeg. Nee, ik denk dat als je parafraseert dat het op neerkomt... dat iemand die struikelt voor je neus waarvan enfin, je misschien in instantie geneigd bent, die help ik even God, bent u gevallen, wilt u een kopje koffie, zal ik een pleister plakken... dat dat in de asielcontext is verwoorden tot... wie bent u, mag ik uw paspoort even zien, heeft u wel de vereiste papieren... oh, ik zie het al, dat klopt niet, u krijgt van mij geen pleister. Ja. Ja, dan uh, breng ik het in ieder geval dichtbij met dit voorbeeld. Uh, veel kritiek heeft u ook op de onduidelijkheid he, in het asielbeleid zoals dat nu is. Uh, die mensen weten niet waar ze aan toe zijn. zitten jarenlang in procedures. Maar minister Leers van Immigratie en Asiel melden begin deze week nog trots dat het aantal asielzoekers... dat uitsluitsel krijgt over of ze wel of niet mogen blijven, is gestegen van 29 naar 54 procent. Ja, dat ja. gaat de goede kant op dan, toch? Nou, als je kijkt naar het wegwerken van achterstanden... of het verwerken ja. van dossiers, dan heeft de minister inderdaad een punt. Dan zegt hij feitelijk, de hoeveelheid dossiers... die we binnen een korte tijd hebben afgehandeld, is gestegen. Maar de vraag die daarachter ligt, of die dan aan bod komt... is in hoeverre dat zorgvuldig is gebeurd... en in hoeverre al die besluiten ook zorgvuldig zijn... En om terug te komen tot het punt van die tijdelijkheid... wat de Nederlandse overheid in wezen al sinds jaren doet... is voor een hele belangrijke groep van asielzoekers... niet zegt, u heeft recht op asiel, blijft u maar. Hier heeft u een permanente vergunning, maar een tijdelijke vergunning geeft u. Maar dat heeft dan weer te maken met de situatie in het thuisland... die ook fluctueert van veilig naar onveilig. Exact. Uh, alleen dat idee van, we geven u een tijdelijke vergunning... want het kan volgende week of volgende maand wel weer beter zijn... en dan kunt u terug. Mm -hmm. En in de tussentijd, nou... Uh, kunt u hier blijven, slaat op een aantal landen... waar de situatie niet twee, drie maanden heel slecht is... maar al twintig jaar heel slecht is. Al die landen waar het categoriaal beschermingsbeleid voor heeft gegolden... en dat zijn er totaal een stuk of vijftien. categoriaal beschermingsbeleid? Ja, dat is een beleid waarbij eh, de minister een feitelijk zegt van... u bent als persoon geen vluchteling... u heeft hoogst persoonlijk niet te vrezen voor uw leven... maar de situatie in het land van herkomst is zo slecht dat wij het niet over ons hart kunnen verkrijgen om je terug te sturen. Dat is op zich een heel gezond uitgangspunt. Ja, en dat zou ook een aanzuigende werking hebben, hè? Die is er ook niet. Nee, dat heb ik met name onderzocht. Die aanzuigende werking is er dus volstrekt niet, alhoewel met tegenovergestelde beweert. Mm -hmm. En het probleem daarbij is dat als je een tijdelijke maatregel neemt... voor een land waarvan je zegt, de situatie is tijdelijk slecht dan zou je verwachten dat je op lange termijn, als je onderzoek doet... op een gegeven moment de situatie weer verbetert. De landen die ik heb onderzocht, een stuk of 10, 12... zijn allemaal, of worden allemaal geconfronteerd... met een situatie die nog steeds niet goed is... en die 15 à 20 jaar onveilig is. En wat zie je dan? Dat asielzoekers die uit die landen komen... telkens een tijdelijke melding krijgen. Dat begint met, we nemen uw aanvraag niet in, in behandeling. Ja. En dat duurt een half jaar of een jaar. En dan zegt men, nou, we wijzen uw aanvraag uh, wel toe... maar u krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning van een aantal maanden. Ja. En als dat u voorbij is, zegt men, nou, we trekken uw vergunning in... maar we zetten u niet uit. En dan kan het hele riedeltje weer opnieuw beginnen. En zo heb je asielzoekers vanuit Afghanistan, Irak... Uh, die hier al jaren zijn en die eigenlijk in een soort van permanente onzekerheid zitten. Ja, en dat is eigenlijk uh, ook niet wat je iemand toewent natuurlijk. Nee. Um, geen aanzuigende werking, het valt allemaal wel mee. Nou kan ik de mailtjes die we gaan krijgen na dit gesprek al voorspellen. Die man kan mooi praten vanuit de universiteit, maar laat hem eens bij ons in de straat komen kijken en in de tram. Ik versta de meeste mensen niet eens meer. Nou, dat refereer precies aan het punt wat ik in het begin van het gesprek maakte. Er is een groot onderscheid tussen asielzoekers, mensen die aankloppen... Ja. omdat ze te vrezen hebben voor hun leven. En alle mensen die er niet uitzien uh, als een blanke kaaskop met klompen. Ja, oké. Okay. Uw punt is duidelijk. Dank u wel. Carolus Schueters van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vaak of regelmatig last van de buren.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 Beroerde buren, Zo'n 2,5 miljoen volwassenen ervaren soms burenoverlast. Nergens ter wereld worden zoveel meldingen gedaan. De overbevolking speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar dat is zeker niet de enige verklaring. Deel 1 van Beroerde Buren, gemaakt door Roy Hirkens. Als ze s'avonds lopen en uh, praten, vooral als ze visite thuis hebben... dat uh, heb ik erg veel last van, want ze praten best wel luid. En uh, als ik in de woonkamer zit, ga ik slapen na twaalf uur... Uh, hoor ik ook alles praten. Hoort en... u letterlijk alles wat er gebeurt bij de buren? <lacht> Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vaak of regelmatig last van de buren. De grootste bron van ergernis is geschreeuw, geruzie en gepraat. Na geschreeuw scoren muziekapparaten en de televisie hoog bij mensen... die zich vaak of geregeld ergeren aan herrie van hiernaast of hierboven. Maar ook kinderen en hondengeblaf zijn vaak een bron van ergernis. En dat we er last van hebben, laten we graag weten. Er zijn bijna nergens ter wereld zoveel meldingen van geluidsoverlast. Dat vind ik niet onbegrijpelijk. Als je... Uh, in Amerika woont en je woont een kilometer van elkaar af... dan heb je waarschijnlijk weinig uh, incidenten... vanwege de ruimte tussen de twee uh, bewoners. Maar in Nederland leven we in het drukst bevolkte land van de wereld. En dan is het begrijpelijk uh, dat daar spanningen kunnen optreden. Advocaat Bernard Tomlo heeft in zijn Utrechtse praktijk... dagelijks te maken met vergaande vormen van burenoverlast. Beroemd is het onderzoek met ratten... Uh, als je er steeds eentje bij gooit, op een gegeven moment worden ze nerveus in een doos. En dan beginnen ze geïrriteerd naar elkaar te maken. En dat heeft te maken met de comfortzone. Op een gegeven moment kom je in iemand zijn leefzone, in zijn comfortzone. Ja, en dan begint hij gestrest te raken. Is het alleen overbevolking of hebben we ook korte lontjes? Uh, ik vind wel dat we de afgelopen jaren korte lontjes gekregen hebben. Je hoeft maar een verkeersfoutje te maken en je krijgt een enorme agressieve reactie. Uh, Mensen praten steeds meer over elkaar in plaats van met elkaar. Het lijkt wel steeds moeilijker te worden... om een normaal gesprek over een incident te voeren. Dikwijls wordt het meteen prestige. Het wordt meteen uh, verhard. En uh, dat is wel iets wat je ziet, ja. Wat vroeger werd verdragen, wordt nu gemeld. Onze lontjes zijn korter geworden. Dat heeft ook te maken met de toegenomen anonimiteit. Vroeger kenden mensen hun buren beter. Hoe closer mensen zijn hoe meer ze vaak van elkaar verdragen. Vroeger was Nederland ingedeeld, overzichtelijk ingedeeld. En dat is niet meer zo. Allerlei instanties zijn weggevallen. Mensen moeten het zelf uitzoeken. Er zijn allebei allemaal nieuwkomers. En die hebben andere culturen, brengen die mee. En dat geeft spanningen, omdat mensen elkaar niet begrijpen... in bepaald gedrag, omdat dat niet vanzelfsprekend is. De maatschappij verandert en dus is men meer gaan klagen. Uh, men... Uh, men weet eigenlijk niet, men heeft een klacht... en men weet niet wat men ermee aan moet. Dat is het probleem. En is die klacht terecht of heeft men eerder het idee... tegenwoordig dat men onrecht aan wordt gedaan? Uh, in sommige gevallen kan je dat zeggen. Dan is er sprake van hetzen. Bijvoorbeeld mensen die reageren op de geaardheid van uh, hun buren. Nou, dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Want iedereen is wat dat betreft gelijk en heeft gelijke rechten. Overlast omdat mensen eenzaam zijn, dat wordt wel eens vergeten. Geen contact hebben en op deze negatieve manier contact zoeken. Ze beginnen gewoon de buren te pesten omdat ze op een of andere manier uh, willen aangeven. Ik besta ook. Maar je hebt ook hele objectieve overlast. Waar ik altijd een onderscheid maak heel grof tussen gekken en tussen uh, asocialen. Nou, gekken, daar moeten we voor zorgen. En asocialen moeten we duidelijk maken dat er grenzen zijn. Soms helpt het om de overlastgever aan te spreken. Van welk geluid heeft u het meeste last? Het hard praten. En heeft u er altijd last van? Of heeft u er soms wel last van en soms niet? Nou, uh, bijna altijd. Bijna elke dag, laat ik zo zeggen. Elke dag. Heeft u de bewoner erop aangesproken? Ja, ik heb, ze, ik heb een aantal keren hem aangesproken, maar uh, het heeft heel weinig uh, of bijna niets uh, opgeleverd. En wat zei u dan? Nou, ik ben heel netjes gaan aanbellen. Wilt u alsjeblieft wat zachter praten of wat uh, minder uh, stoel tafel trekken of hardlopen? Want uh, het is heel erg gehorig en daar heb ik last van. Ja, wat zei hij dan? Nou, we, uh, eerst keken en uh, zei ja, ja, ja, is goed. De volgende keer weer en de derde keer uh, was hij heel erg pissig, want zei nou, Weer de politie bellen, weer de bijen van de woningbouw. En uh, daar begon de agressie uh, meer te worden. Dus ik dacht, nou, dit uh, kan ik niet velden volhouden. Dus uh, moet ik de derde persoon erbij halen. Ja, u voelde zich een beetje bedreigd? Ja, ik voelde gewoon bedreigd. Geïntimideerd? Ja. Soms ook niet. Dan zijn er instanties die kunnen bemiddelen. Een aantal keren daarna zijn we uitgenodigd uh, bij uh, woningbouwvestia. Voor een gesprek. Hoe verliep dat? Nou, uh, dat is heel goed uh, verlopen. De eerste, de beste bemiddelingspoging die is gedaan, die was meteen succesvol. Ja. Dennis Ogretier, mediator. Wat is jullie succespercentage van bemiddeling? Ongeveer drie kwart van de zaken die lukken. Dus daar zijn uh, de partijen tevreden over de uitkomst. Dat, dat is wat wij met lukken bedoelen. Ze hoeven geen vrienden te worden. Ze mogen elkaar soms blijven haten. Dat kan ook nog gebeuren. Maar als, als hun leven maar genormaliseerd is... als ze kunnen zeggen van, nou, wij zijn tevreden met de uitkomst... en we kunnen een goed normaal leven leiden... dan, dan is er al heel veel bereikt. Maar soms helpt ook dat niet. Het blijft dan niet alleen bij ergernis. Want mensen die veel overlast hebben... Worden op den duur echt ziek van de overlast? Ik uh, sliep dus niet meer zoals ik al zei. Ik uh, was heel erg gestrest, verschrikkelijk depressief. Ik zat dan allerlei soorten antidepressia en rustgevende middelen. Dat hoort u morgen in beroerde buren. Gemaakt door Roy Hikens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland. At Straks ganzen kroket en rattenboud van dierenplaag tot feestmaal. Eerst nu het ochtend weer van Henk Westbroek. Love, love, love In een tijd waarin we dagelijks horen dat een land met een paar miljard belasting van een ander land uit de financiële brand geholpen moet worden... vallen kleinere uitgaven niet meer zo op. Vandaar dat het snel doodstil werd toen een goede week geleden... bleek dat de Tweede Kamer, in stilte, besloten had... om geen publieke verantwoording af te willen leggen... over de 27 miljoen subsidie die ze zichzelf in 2010 had gegund. De PvdA en GroenLinks propageerden onmiddellijk transparantie maar pas nadat meneer Roemer de omerta hierover doorbroken had. De overige politieke partijen vinden het afleggen van verantwoording... nog steeds te veel gevraagd. Immers, er vindt een interne boekhoudcontrole plaats. Dat is een slecht argument. Mijn beëdigde boekhouder controleert mijn uitgaven... en toch is dat voor de Belastingdienst onvoldoende reden om blind te accepteren dat mijn beëdigde boekhouder de zaak niet vleest, Behalve dat ik geen VVD'er of CDA'er heb horen zeggen dat deze controletaak van de Belastingdienst volgens hun eigen logica achterwege kan blijven behoren ook deze volksvertegenwoordigers te weten... dat beëdigde accountants soms graag een oogje dicht doen... als dat hun opdrachtgevers goed uitkomt. Dit zeg ik zonder dieper in te willen gaan... op de boekhoudschandalen rond de Ahold, KPNQ-West, Baan en World Online. De heer van Haarsma Buma, CDA-prominent... liet weten dat deze geheimhouding was afgesproken... om te voorkomen dat de pers net als in Engeland, Tweede Kamerleden over hun declaratiegedrag onder vuur neemt. Een slechter argument kun je niet bedenken. Dit zeg ik zonder dieper in te willen gaan op het feit dat Engelse Tweede Kamerleden... onder andere de bouw van een riant onderkomen voor eenden in de eendenvijver... de aanschaf van sportvelgen op de sportauto... en het appartement voor het discreet ontvangen van een minnares aftrekwaardig vonden... Juist door te zeggen dat onacceptabel declaratiegedrag slechts door middel van geheimhouding uit de pers gehouden kan worden, zou je haast gaan vermoeden? Of dat een redelijk vermoeden is, dat mag je dus niet weten. Morgen hopelijk het ochtentumeur van Diederik Ebbingen. Ben ik niet echt op leeftijd, maar toch voel je je oud... als je ziet dat een zangeres geboren is op 1 februari 1996. Diane Bromfield met Full in. Het is drie minuten voor half elf. Een mobiele keuken om ongewenste dieren in te bereiden. is een project van kunstenaar Rob Hagenau... die al de nodige ganzenkroketten heeft gebakken en verkocht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat lekker, ganzenkroket? Ja, dat is heerlijk. Ja? Een mobiele keuken voor ongewenste dieren. Hoe kwam u op dat idee? Uh... Ja, het idee is voortgekomen uit, het, uh, uit een installatie die ik heb gemaakt in Amsterdam-West, waar veel, Amsterdam West, waar veel uh, ganzen rond uh, En uh, ja, op zo'n manier ben ik eigenlijk achter de problematiek van de ganzen uh, gekomen, dat het veel ganzen, uh, ganzen zijn dat ze niet worden gegeten en uh, ja, dat ze wel heel erg uh, worden afgeschoten en verjaagd. En, uh, ja, en dan eten we ze, kunnen ze maar beter opeten. Dat is eigenlijk het idee. Dat uh, dacht ik, ja. Dat was mijn idee. Maar goed, nu, nu verdwijnen die, uh, die dode ganzen in kattenvoer en zo. Dat is toch ook heel nuttig? Dat is heel nuttig, ja. Dat, uh, dat is ook goed. Maar ja, heel veel ganzen die worden ook gewoon begraven of gaan de destructiebedrijven. Ja. En het is, uh, ja, het is hartstikke mooi scharrelvlees. Dus ik zou zeggen van... Uh, Waarom kattenvoer terwijl het uh, heel goed vlees is? U rijdt in een uh, mobiele keuken rond hè? en dan gaat u naar de plek waar die beesten worden afgeschoten. Hoe, hoe ziet die keuken eruit eigenlijk? Uh, de keuken dat is een uh, kleine uh, Jeep uit 1955. Er zit een heel klein keukentje achterop mm -hmm. en de ganzen, uh, de kroketten, die uh, worden in de keuken. Uh, in het atelier bereid en uh, in, het, in het mobiele keukentje, daar uh, vind ik ze uit. Dat is nog een hele klus trouwens om van een gans een kroket te maken. Dat is zeker een hele klus, <lukken>. want uh, wat ik wilde is eigenlijk uh, laten zien wat je ermee kunt doen en ik dacht van ja, ik wil een klein keukentje en een klein product, maar wat wel heel erg aanspreekt en uh, daar dacht ik van, nou dan neem ik een kroket, het is voor iedereen toegankelijk en heerlijk. Uh, maar uh, eigenlijk heb ik me een beetje vergist. Want het is heel veel werk om een croquet uh, te maken. Op een ja, hels karwei, ja. En, en ja. hoe zijn de reacties? U, u riep al even heerlijk. Maar zijn er ook mensen die, ja, die het eigenlijk niet tevreden vinden? Nee, het smaakt uh, gewoon goed. Want uh, ja, het is wel met wat meer smaak als een vebokroket. Uh, uh, of zeker meer smaak. Ja. Maar ja, er zit wat wild uh, smaak in. Maar je proeft ook wel duidelijk croquet. Het is niet echt. Uh, ja. Nou, ja. En wat is uw volgende project na de ganzen? Muscusratten? Uh, muskusratten. Nou, ik ben nu met uh, rivierkreefjes bezig. Oh. Dat is ook echt een ongewenst dier. Waar komen die vandaan? Uh, die zitten in de, in de Amsterdamse grachten, in de polders. En die eten eigenlijk alles op, hm. met alle planten. En ze brengen ziektes over. En wat maakt u daarvan, van die rivierkreefjes? Uh, ja, ik dacht uh, soep. Soep, ja. De de soep, om dat, dat van te maken... Het gaat nou ook echt om de, om de beesten die, die als een plaag worden gezien. Waar mensen last van hebben die afgeschoten worden. En waar ja. dan ook uh, vervolgens niks mee uh, gebeurt. Want Ik er zijn nog plak. hele nuttige en bovendien lekkere dingen mee te doen. Dank u wel, Rob ja. Hagenau, uh, kunstenaar. En uh, op dit moment dus uh, kroket aan het bakken van ganzen. <lacht> Tot zo, ja, Fijne dag. <lacht> Tot zover, KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws. Prem Radakishun. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Karel Johan. Wij gaan het niet hebben over kroketten en ook niet over Chinees eten, maar wel over de dominantie van China. Um, in de wereld en in het Westen en waarom we bang zijn. En wat het leuke is, mensen hebben niet zo lang geheugen... maar gelukkig hebben we professor dochter Ivo Smits... die gaat vertellen hoe het was met Japan in de jaren 80... en uh, Bert van den Knaap, ook een professor uh, uit Rotterdam... en die gaat vertellen waarom we niet bang hoeven te zijn van de Chinezen of wel. Maar luisteraars, om u in de juiste stemming te brengen... zodat u straks helemaal uw hersenen kapot kunt gaan kraken... over het gevaar uit het Oosten krijgt u eerst de warme, aangename stem van Dorad Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Op de Portugese luchthaven Faro is een deel van het dak ingestort... mogelijk door de vele regen. Daarbij zijn volgens Portugese media vijf mensen licht gewond geraakt. Vanwege de regen en de harde wind is al het vliegverkeer van en naar Faro stilgelegd. Oud-politicus André Rauvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Die gaf sinds 1995 leiding aan Zorgverzekeraars Nederland. Rauvoet is oud-minister en zat jarenlang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In april van dit jaar stapte hij uit de politiek. Het ontbreken van oplossingen op de eurotop heeft niet geleid tot lagere beurskoersen. Alle Europese beurzen zijn iets hoger geopend. Het lijkt erop dat beleggers vertrouwen blijven houden... dat de Europese leiders deze week een antwoord zullen vinden op de schuldencrisis. En in Tunesië worden naar verwachting vanmiddag... de eerste voorlopige resultaten bekend van de verkiezingen. Het tellen van de stemmen is nog in volle gang. Gisteren waren in Tunesië de eerste vrije verkiezingen... sinds het vertrek van president Ben Ali in januari. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie 1 file op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenissen en Hoogvliet staat 2 kilometer door een kapotte auto. Is de rechterrijstrook dicht? Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem, Rem Radication. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam het gevaar voor de westerse economieën van Japan. Japanse producten overspoelden West-Europa en de Verenigde Staten. Auto's, radio's, televisies, spelletjes, computers, wij in het Westen kochten ze massaal. Wie was de grootste schuldeiser van de Verenigde Staten? Juist ja, Japan. Wie kocht Europese en Amerikaanse bedrijven bij de Fleet op? Japan. Lokale bevolkingen kwamen in opstand. De Japanners domineerden te veel. Anderen riepen dat kinderen op school Japans moesten leren, dat was beter voor hun toekomst. Voelt u al aan waar ik naartoe wil? Vervang 1980 door 2010 en vervang Japan door China. Overal om ons heen horen we over het gevaar dat China is. China koopt de wereld op en zal ons domineren. De Chinese draak zal vuur over de hele wereld spuwen. Maar is dat wel zo? Gaat China misschien wel dezelfde weg op als Japan? De Aziatische teker die op poes bleek te zijn. Zal de Chinese draken hagedis blijven, blijken? Mijn vraag aan u is simpel. Is China echt het grote gevaar of overdreven? we? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. Het is maandag 24 oktober 2011 en ik heb er echt heel veel zin in. Welkom bij Primetime. Professor Dr. Ivo Smits, u bent uh, hoogleraar Letteren en Cultuur... aan de Universiteit van Leiden over Japan. Um, kunt u voor ons beschrijven, voor de mensen die het niet meer weten... laten we zeggen, 1985, hoe was de sfeer in het Westen ten opzichte van Japan? Nou, Japan zat, leek overal te zitten. Uh, zoals u zelf al aangaf, uh, Japanse bedrijven die waren ongelooflijk goed in het pluggen van eigen producten. Ze waren ontzettend goed in het innoveren. Dus zeg maar, alle technologische hoogstandjes kwamen uit Japan. Alle geweldige nieuwe slimme auto's kwamen uit Japan. Maar het zat hem overal... De Audio, visuele, media, alles kwam uit Japan. Uh, zeven van de tien wereldbanken waren uh, Japans uh, en Japanse bedrijven kochten bedrijven op in de Verenigde Staten en Europa. Uh, en er was dus een groot angstbeeld dat niet alleen de wereld eigendom werd van Japan, maar dat je ook moest onderwerpen aan uh, een soort Japans model voor bedrijfsvoering. Er kwamen ook al boekjes over Japans management. In Japan werd een beetje voorgesteld als een volstrekt door de kapitalistische geleide eenpartijstaat. Waarbij je dan inderdaad collectief ochtends gymnastieke oefeningen moest gaan doen. Uh, en niet meer als individueel mocht denken of opereren. En dat angstbeeld dat zag je ook terug in allerlei boeken en films die helemaal over dit probleem gingen. Je hebt Bijvoorbeeld Rising Sun van Michael Crichton werd verfilmd met Sean Connery en Wesley Snipes. En het kwaad daarin is inderdaad, is Japan. Um, en je hebt gung-ho over een zielig autobedrijf in de Verenigde Staten. Dat wordt overgenomen door Japanners en al die arme Midwesterners moeten inderdaad ook ochtends gymnastiek moeten gaan doen. En mogen die naar huis als hun kind ziek is. Dat was een groot drama tegelijkertijd moet je zeggen dat eigenlijk die film Rising Sun... een soort uh, symboolfunctie is. Omdat Sean Connery daaraan wordt voorgesteld als een Japan-expert. Een miljoenenproductie, maar niemand had blijkbaar geld over... om die arme man behoorlijk een zinnetje Japans te leren. En dat beeld van het gewoon niet willen begrijpen wat er aan de hand is... maar je ook niet echt daarin willen verdiepen... dat, uh, ja, dat ging hand in hand met die enorme angst. Dat was ook een angst voor het onbekende enerzijds. En het was natuurlijk de omkering van wat normaal was sinds de 19e eeuw... namelijk dat... Europa en de Verenigde Staten bovenaan de wereldeconomische top zaten... en de wereld in hun zak hadden. En dat leek nu omgedraaid te worden. En dat was natuurlijk heel erg ang, angstig. En in Nederland kwam er nog eens een keer bij dat wij een erfenis hebben... vanwege de Tweede Wereldoorlog. natuurlijk De Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Dus de eerste keer dat Nederlands op grote schaal te maken kreeg met Japan... was toen uh, Nederlands-Indië overspoeld werd... en iedereen jappenkampen in moest en aan de Burma-spoorlijn werken. Dus ja, weet je, die herinnering die zat natuurlijk ook niet iedereen lekker. En dit leek nog eens een keer. Je kreeg een tweede invasie, als het ware. Dus er was een grote onzekerheid, er was een grote angst. Um, en inderdaad moet je nu vasten dat er... Nee, nee, nee, maar voordat u dat doet... Oh, wat. luisteraars, daarom hoor ik van hoogleraren. Die kunnen zo een college geven dat ik geboet zit te luisteren... en helemaal vergeet hoe ik mijn radioprogramma moet maken. We hadden een liedje wat daar precies een symbool voor staat. We're all working for the Japanese. We're cars and And in our money overseas, to the eastern spirit. One day we're gonna lose a root wear orient jeans and boots. And nothing but ka wasaki saki on the wine and metal vision light beer. U mag bellen luisteraars 0801121 mailen naar prime en tr.nl naar hashtag Prime Radio 1. Professor uh, Bert van der Knaap. Als ik nu Japan weghaal en China invul, is bijna, wat, wat, wat net beschreven wordt door professor Smits, is bijna hetzelfde. Wel, dat zou je kunnen zeggen, maar je moet niet alleen kijken naar wat zijn nu de overeenkomsten, maar je moet ook kijken naar wat zijn de verschillen. En die verschillen zijn aanmerkelijk. Oké, okay, laat me eerst u introduceren. U bent hoogleraar economische en sociale geografie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2004 bent u directeur van de Capisat capaciteitsgroep toegepaste economie van de economische faculteit. Als u het vanuit economisch perspectief be be bekijkt, is het dezelfde ontwikkeling als die Japan had in de jaren tachtig? Er zitten een aantal overeenkomsten, maar de verschillen zijn veel groter. Waar zitten nu die verschillen in? Nee, laten we eerst de overeenkomsten doen. De, over, de overeenkomsten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de, de, de, de, de economische groei, uh, groeicijfers... dan zien we dus dat dus, uh, Japan had in die, ja, in die jaren groeicijfers ook van 7, 8, 9 procent... In China zien we ook groeicijfers van 7, 8, 9 procent. Maar daar moet je ook wel een vraagteken bij zetten. Mm -hmm. Want uh, die Chinese, Chinese cijfers. stond vorige week nog in de krant. Um, dat is een kunstwerk van statistiek. <laughs> Chine de, Chinese, de Chinese cijfers zijn namelijk opgebouwd. vanuit dus de communistische structuur. toen het ging om dus de verdeling van de productie. en niet om dus, uh, pr hoeveel produceer je voor de markt. Met mm -hmm. andere woorden. Uh, 8, 9 procent, als je dus dat haalt, dan doe je het goed. Chine Chinese, Chinese uh, overheidsambtenaren, uh, burgemeesters, etc., die kunnen promotie maken als ze economisch goed doen. Dus ze hebben er belang bij om hoge cijfers te presenteren. Een beetje zoals AHALT en de ABN AMRO hier hadden gedaan... Uh, boekhoudkundige trucs om hun cijfers hoger te maken. Ja, er zijn dus publicaties van... Uh, ik heb een paar jaar geleden was dat waren 18 verschillende uh, publicaties... waarin uh, gekeken werd van hoe zit het met die groeicijfers. De een kwam op, uh, die moeten wel 14% zijn... en de ander zei het is niet meer dan 3%. Dus... Dat zijn dus de groeicijfers. Aan de andere kant, als we kijken naar uh, de ontwikkeling Japan, uh, had dus een economische opbouw die verge vergelijkbaar is met die van ons. Dus keurig, zeg maar, dus de staalindustrie, de auto-industrie, et cetera. Ja. In China zie je dus een hele onevenwichtige economische structuur. Gedeeltelijk zie je dus heel vooruitgeschoven posten, zoals bijvoorbeeld door de ruimtevaart. Uh, dus dat zijn militaire strategische uh, factoren. Maar je ziet ook. <coughs> De hele, hele dienstensector was weggevaagd in het communisme... want dat was dus niet, werd als niet productief gezien. Ja. Nou, dat wordt dus op dit moment weer uh, ingevuld. Met antwoorden, de onbalans die daar zit in de <coughs> economie... is niet te vergelijken met die van Japan... Wel zie je dus een overeenkomst dat Japan had een enorme grondstoffenbehoefte. Ja. China heeft dat ook, maar ja. Japan die had dat zeg maar vanuit een imperialisme wat vaak dus gekoppeld werd aan oorlog. Ja. En in China zie je doen ze dat gewoon heel praktisch. Uh, aandelen nemen ze. China heeft bijna alle Australische kolenmijnen in bezit. China heeft enorme posities in Afrika. China heeft goede posities in uh, Latijns-Amerika. Zelfs in Suriname. Hè? En in Suriname de Alcoa is weg. Ja. China zit daar bij Broca Pondo. Dus, en China brengt ook Chinezen uh, mee. als goedkope arbeiders, maar ook om vervolgens uh, daar dus een voet aan de grond uh, te hebben. Dus als uh, ik het verschil zou mogen duiden. met hulp van uh, professor Smits. dan is het dat de Japanners veel meer deden aan een. mag ik zeggen adaptatiepolitiek. en de Chinezen veel meer aan een. indoctrinatiepolitiek? Um, geen indoctrinatie. Ze zijn niet zozeer geïnteresseerd om wat zij doen naar buiten te brengen, maar meer om te zorgen dat de dingen die ze nodig hebben naar binnen komen. Ja, ik weet ook niet of het een adaptatiepolitiek is. maar, uh, want, ik bedoel, zeg maar je hebt In Japan bijvoorbeeld heb je ook weer films en allerlei strips die uh, de buitenlandse de Japanse zaken een beetje belachelijk maken. Die uitgezonden worden om in Thailand bijvoorbeeld de automobielindustrie uh, op poten te zetten. Ik bedoel, er was wel. Uh, een model waar veel van die bedrijven uh, mee werkten En dat probeerden ze zo veel mogelijk te implementeren. Dat hebben ze hier ook in Nederland gedaan. Maar tegelijkertijd dachten een ze wel... Een vrij militaristisch model, hè? Een uh, hiërarchisch ja, nou, model. Een hiërarchisch model, ja. ja. In die zin, misschien als het leger inderdaad hiërarchisch is... dan zou je dat misschien militaristisch mogen noemen. Wel, die beeldspraak zit me niet helemaal lekker. Maar uh, ze, een ander punt was, is dat er echt, uh, dat was echt anders dan bijvoorbeeld het Amerikaans voor Europees bedrijf, er was een lange termijn politiek. Er werden ja. plannen voor 10, 15 jaar gemaakt en daar hield men zich ook echt uh, hield men aan vast. En dat is ook heel bijzonder, omdat ook als het tijdelijk slecht leek te gaan, dan toch gewoon doorzetten. Uh, en dat uh, geloof in uh, lange termijn plannen, dat was wel uh, uitzonderlijk. Maar dat hebben de Chinezen ook. Die denken echt ook op lange termijn. Ja, ze hebben dus uh, vanuit dus het uh, communistisch-socialistische uh, verleden die partijcongressen waar ze dus vijf jaar vooruit ja. hebben. Maar vervolgens moet je dan kijken van hoe wordt, het hoe wordt het geïmplementeerd. En in China heb je dan het grote probleem dat ze dus van een staatsgeleide uh, structuur, dus van top-down, uh, aan het dereguleren zijn. En dat betekent dat dus... De provincies en de gemeentes veel meer invloed en veel meer uh, zeggenschap krijgen over hoe het beleid daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Je ziet dan ook, en dat is een groot probleem in China, dat dus de overheidsambtenaren tegelijk stakeholders zijn van dus de uh, economische bedrijvigheid. En daardoor hun eigen belangen veel belangrijker meer vooraan zetten boven het staatsplan. De, de, de, de, de, de, de verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven is zo groot... dat eigenlijk de overheid het bedrijfsleven is. Uh, nee, je hebt waar het ging over uh, de plannen uitvoeren. Zeg van Ja, er zijn plannen, maar dan kijk je van hoe wordt dat uitgevoerd... en daar zit een verschil in. Die verwevenheid van overheid en bedrijfsleven betekent dat... Dus er totaal andere belangen op lokaal en regionaal niveau speelden... dan op nationaal niveau. Dus ja. wat komt er dan van die plannen terecht... En daar verschilt het met Japan. Ja, nou is het? Wel, ja, nou, je moet, zeggen, ik ben, moet er gelijk even voor de luisteraars bij zitten, ik ben uh, geen uh, econoom. Maar het klassieke beeld in Japan was in de jaren 80 en 90 dat de overheid heel erg faciliterend optreedt voor het bedrijfsleven. Je had ook speciaal het MITI, het ministerie van uh, Handel uh, en Industrie, bijvoorbeeld. En je een van de machtigste ja, ministerie. Ja, heel machtig. En, en die werd ook helemaal gezien, eigenlijk als een soort, uh, nou ja, ik wil niet zeggen lakai van het bedrijfsleven. Maar in de ogen van veel westerse bedrijven kwam het daar toch wel op neer. En er was ook allerlei sprake, natuurlijk, van oneerlijkheid. Ik herinner me een eindloze oorlog over de het wel of niet mogen importeren van Californische rijst en Chinese ja. appels en uh, rundvlees en dat soort zaken. Uh, dus was toch het beeld dat Japanners enorme problemen maakten bij het. Uh, het openstellen van de eigen markt voor Philips en zo. Maar dat klinkt net als China nu. Dat hoor ik professor Van der Knaap. Dat is een van de klachten die je hoort over China. Dat ze de markt niet openstellen. Voor Amerikaanse met name films. En, en dat soort intellectuele eigendomsproducten. Dat daarin die Chinezen de markt afschermen. Nou, ze willen wel de markt openstellen, maar dat hebben ze dus vanaf de jaren negentig geprobeerd met behulp van joint ventures. Dus ja. samenwerken, maar waarbij dus altijd gezegd is van samenwerken goed. Maar China moet dus, uh, een Chinese bedrijven, meer dan 50 van dus de aandelen hebben in de joint venture. En waarom willen ze, ze dat? Omdat ze dus een tekort hebben aan innovatiekracht. Maar nu is de vraag van mijn eindredacteur uh, uh, Barbara van der Klees. Gaat China de wereld overnemen? Als je zegt, van gaat China de wereld overnemen... dan is de vraag van... Uh, hoe uh, versta je dat overnemen? Als je zegt van, Zoals Amerika de wereld heeft gerund de afgelopen 55 jaar. Amerika heeft, veel, heeft heel duidelijk zeg maar, een externe uh, machtspolitiek gevoerd. En ja. ik denk dat China... Uh, dat heet niet voor niets eigenlijk... de Rijk van het Midden is altijd veel meer op zichzelf gericht. Het gaat erom dat China niet zozeer de wereld wil veroveren... in mijn optiek, maar dat China wil zorgen dat de Chinezen het goed hebben. Maar weet de wereld dat? Laten we beginnen met Pim Smit. Goedemorgen, meneer Pim Smit. Goedemorgen, Pim. Zeg het maar. Nou, ik vind dat er een heel verschil is... in de manier waarop de Japanners uh, als, uh, in de wereld hebben geacteerd... en zoals de Chinezen in de wereld zullen acteren. Uh, ik weet dat de Japanners met, met name in de, in, de, in de laatste decennia van de vorige eeuw... heel goed hebben gedaan uh, volgens uh, de Kaizen-theorie... Dat wil zeggen, uh, uh, je maakt gebruik van economische modellen uh, en je versterkt jezelf door dat vooral in samenwerking met elkaar te doen. Uh, daar hebben, hebben de Japanners een hele andere aanpak, zoals de net ook de vorige spreker dat heeft uitgelegd. De Chinezen hebben dat veel meer op zichzelf gedaan. En ik vind dat de Japanners in die zin veel meer in de westerse uh, samenleving zich hebben geïntegreerd door allerlei merken inderdaad sterk te maken. Je hebt ook kunnen zien dat ze bijvoorbeeld met Japanse auto's in de 80e jaren een aantal verbeteringen hebben doorgevoerd. Waardoor de westerse consumenten ook veel meer geïnteresseerd raakten in Japanse producten. Met Lexus nu als de moderne auto, hè, meneer Smit? Hoe weet u dit allemaal? Want u klinkt echt als een deskundige. Ja, dat weet ik, maar u kent mij. Dus ik probeer wat dat betreft zo goed mogelijk georiënteerd te zijn. als mensen die van met werk bezighouden, werk en inkomen. En ik weet namelijk ook dat omdat wij interesses en ook verbanden hebben met China. Dat we ook weten dat China een andere cultuur kent en heeft dan de Japanse cultuur. En dat de Chinezen, wat dat betreft ook zeer zeker op lange termijn, rustig, gereserveerd, in overweging, met een grote rol voor zichzelf op de achtergrond, uh, bezig zijn om hun belangen veilig te stellen. En we kunnen natuurlijk allemaal zeggen, vandaag de dag, dat de Amerikanen misschien door hun enorme inzet naar, met name de Tweede Wereldoorlog, om de wereldpolitiek te beheersen, uh, die zitten een beetje in de klem. Wij moeten vooral niet bang zijn uh, over, uh, voor de enorme potentie die nog in, in, in, in Azië leeft. Alleen, er zitten wat negatieve aspecten aan en daar moeten we ook streng naar kijken. Oké, okay, dank wel voor het bellen professor Smits. Wat is er over van die angst die er was voor Japan? Nou, die is uh, veel... Uh, die is weg, denk ik. Wat ik een fantastisch moment vond... Uh, was de Nederlandse reactie op die verschrikkelijke ramp... afgelopen maart uh, in Noordoost-Japan. Een enorme tsunami en al die toestanden rondom de kernreactoren... met 25.000 doden en vermisten. En al die vermisten zijn natuurlijk ook dood, mogen we aannemen. En er werden toch heel spontaan werden er allerlei benefietconcerten georganiseerd. En dat was... Uh, opvallend, Want dat, dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Ja, wel natuurlijk dat er een medeleven is. Maar je kreeg een aantal vragen van... Ja, Japan is nu dan de derde economie van de wereld. Was de tweede? Hebben, hebben ze al dat geld wel nodig van Giro 555? Maar ook gewoon die morele steun. Dat vond ik echt ontroerend. En dat is denk ik, zeg, 10, 15 jaar terug was dat minder geweest. Dan was het denk ik toch meer een element geweest... Dan, nou ja, ja, eindelijk hebben dan ze toch terug uh, voor de afgelopen oorlog. En, was, en ook, moet ik zeggen, die enorme economische... Uh, Dominantie. Tegelijkertijd zie je dat Japan iets heel anders betekent voor jonge mensen in Nederland en de rest van de wereld dan dat uh, deed toen ik jong was. Voor mijn zoon is er die strips en die Ja zelfs. Precies, de, is, de hele popcultuur van Japan is zo waanzinnig dominant. En, uh, en in mode bijvoorbeeld, Japan is gewoon een van de leidende modelanden als het gaat om, uh, om jongere cultuur. Uh, en die bladen die kan je hier ook vinden. Uh, en dat is een groot verschil. Want toen ik bijvoorbeeld ging studeren in de ja, jaren tachtig. Ja, wat trok 80... u op? Wat, wat trok... Want ik ben 49, ik weet niet hoe oud u bent? Ik ben 46. Ik ben 46. Ah, 46 ah, bijna 30, wat ja. trok u aan om in de jaren 80 dan... Wat, wat trok u in de Japanse cultuur dan zo aan? Ja, dit is een grote taboe vraag voor mensen die Japans hebben gedaan. Want ik heb daar inmiddels natuurlijk wel een antwoord op. Uh, ja. ja, het is ook een soort romantische vlucht, was het voor mij. Dit is natuurlijk de tijd voor internet en zo. Hè. Dus dat ja. moeten we ons wel even. Voor de, de, de luisteraars onder. De jonge luisteraars. Maar Japan was wel. Ja, dat was deels een exotische droom. Alleen toen ik erheen ging voor de eerst dat klikte. Dus dat vond ik echt uh, geweldig. Maar ik had een grote interesse in Japanse film bijvoorbeeld. Maar Mijn dan zit u in interactie. de jaren 80 tegen de heersende stroom in... ...van Japan te houden. Nou, er waren inderdaad heel veel van mijn studiegenoten... ...die gingen voor het uh, businessmodel. Dat was de toekomst Japan, hè, economisch. Dus daar uh, moest je op inspringen. En ik herinner me ook wel, dat ik doe dan ook nog eens een keer poëzie en zo... ...en dat ik dan veel lifte in Japan toen ik daar studeerde. Ja. En dan werd ik met name door vrachtwagenchauffeurs meegenomen naar Kyoto. Die waren hartstikke aardig. Maar ik met name één vrachtwagenchauffeur meer, ...die begon zich echt verschrikkelijk zorgen over mijn toekomst te maken. En die hoorde dat ik <laughs> mij met oude gedichtjes bezig hield. Want dat kon natuurlijk nooit wat worden. Dat ik toch maar snel <laughs> iets anders moest gaan studeren. Maar dus uiteindelijk is het nog een goed afgelopen. Maar de, de, dus Japan zien we niet meer als vijand, maar als vriend? Ja, vriend gaat misschien wel heel ver, maar toch eerder als vriend dan als vijand. En er zal ook wel iets te maken hebben dat sinds 1990 ongeveer... Uh, die enorme groei van Japan vrij abrupt gestopt is. En ja. inderdaad op een plateau terechtgekomen is. Ook niet dat ze wel heel raar ineengestort, wat heel lang verwacht werd. Dus Japan zit al goede twintig jaar op een soort uh, vlakte. Ja. ja, vast. Lijkt ook niet te innoveren. Komt er ook niet... Uit. Uh, en dan zie je overigens bijvoorbeeld dat er wel misschien een verschil met China dat de politiek ook helemaal niet in staat is daar iets aan uh, te veranderen, een beetje onze euro uh, uh, uh, Ja, dat zei ja, ja. Er is een fantastische cartoon, was er in, in een jaar of tien geleden, waarbij uh, Japan verbeeld wordt door een vrachtwagen die boven een afgrond hangt en dan de politici tegen elkaar zeggen: Good idea, let's change drivers. <laughs> en ja, weet je, dat beeld? Dat is, ben ik bang bij heel erg uh, frappant, uh, maar die combinatie, dus dat aan de ene kant uh, popcultuur Japan steeds belangrijker wordt, ook niet meer besmet is door een oorlogsverleden of wat dan ook. En het feit dat Japan natuurlijk economisch toch minder bedreigend lijkt te zijn, omdat op een gegeven moment die groei volstrekt afgevlakt is. Die combinatie heeft allicht ertoe geleid dat wij niet bang meer zijn voor Japan. Ja, en we kennen Japan toch steeds beter. Zoals ik al zei, wat dat betreft ben ik wel positief gestemd. Professor van der Knaap, zijn we bang voor China? Um. Sommige mensen wel. En waardoor waar waar komt dat dan? Dat komt omdat je ziet dat een heleboel van dus, uh, de productie in... Uh, wat we dan noemen la, la, lage lonen, consumentenartikelen... dat schuift naar Japan. Dus dan naar, of, sorry, naar China. Dus dan, uh, dan ontstaat er een beeld van China neemt alles over. Als je kijkt, echter, en even de parallel met Japan, jaren tachtig... hoe de situatie in China er is... China, heeft uh, niet zozeer het idee van we gaan de zaak overnemen. Maar China heeft het, heeft het probleem dat dus de inkomensgroei die in China is... dat die buitengewoon ongelijk verdeeld wordt. En uh, dat is... Uh, dat zijn dramatische verschillen. Aan de ene kant heb je puissant rijke Chinezen. Ik was daar al in 2000. En toen werden mij dus uh, woningen getoond in de provincie Guangdong. Die voor 250, 350.000 Amerikaanse dollar verkocht worden, Terwijl dus een gemiddelde Chinese arbeider 200 dollar per maand verdiende. Mm. En dan... Waar praat je dan over? Dan praat je over zeg maar, een top van 25, 30 miljoen Chinezen. die dus echt puissant rijk zijn. Maar we hebben het over 1,3 miljard Chinezen. En hoe zit het nu met dus die 8, 900 miljoen Chinezen? Dus China heeft. Het probleem van China is veel anders dan in Japan. waar je in de jaren 80 zag ja. dat uh, iedereen toch. zij het in meer of mindere mate mee. En hier heb je het probleem van hoe kan ik dus nu die. Arme, arme Chinezen een beetje laten profiteren van de welvaart om binnenlands de zaak stabiel te houden. Nu is het leuker dat zodra ik een programma gaan maken over China, dat er één luisteraar is die altijd gaat bellen. Ik weet ook al bijna uit het hoofd wat hij gaat zeggen. Goedemorgen Wilbert Stuifbergen. Goedemorgen Prempel. Oké, okay, want professor uh, Prempel, let op, deze man weet zoveel van China en heeft één probleem en dat is de democratie in China. Uh, wat wil je zeggen Wilbert? Ja, nou, ik wil zeggen dat uh, wat uh, die professor uh, allebei vergeten is dat er in uh, China crematoria staan à la Auschwitz. En, uh, dus, uh, maar wat, daar, er wordt dus uh, Falun Gong onder andere, maar ook Oeigoeren worden voor hun organen vermoord. Dat is een gigantisch uh, winstgevende industrie. Maar wat eraan vooraf gaat, dat is, uh, het is gewoon pure slavernij. Dus uh, de arbeidsomstandigheden zo, zijn dermate immoreel... Er zijn uh, mogelijk 10 miljoen Falun Gong, want niemand komt die kant in, dus niemand kan het echt daadwerkelijk tellen. Maar die, werken dus, die 10 miljoen werken puur voor de export. Dus daar haalt China gigantische winst, want ze hoeven geen arbeidsloon te betalen. Dus nogmaals, het is... Uh, nul de, van, nul de, de foute moraal van de Chinezen zal maken dat ze nooit zoals Japanners met hun cultuur en hun businessmodellen uh, uh, uh, leidinggevend zullen worden in de wereld. Dat ze zullen niets anders zijn dan domme fabrikanten die slavenarbeid nodig hebben. Ja, maar dat wordt nog uh, zolang als niemand daartegen protesteert, maakt China gigantische winst. En kunnen ze dus inderdaad ook in het Westen en overal ter wereld, uh, jullie noemden al Afrika en Suriname, maar... Uh, ze kunnen overal de boel overnemen. En dat doen ze in Rotterdam bijvoorbeeld, Hutchison en ECT. Dat is dus voor een groot deel al Chinees. Nou ja, uh, jullie kunnen zelf andere, andere voorbeelden geven. En wat dus uh, verder ook uh, heel belangrijk is... dus de mensen die zogenaamd normaal werken in China... zoals uh, die Apples die voor, door iPads, voor iPads gemaakt worden die iPads van Apple. Ja. Je hebt zelf een keer gemeld dat er een gigantische zelfmoordgolf was. Omdat die arbeidsomstandigheden in China zo afschuwelijk zijn. Ja. En dat zijn dan tussen aanhalingstekens nog de normale producten die uit China komen. Oké, okay, Wilbert Stuifbergen, hartstikke bedankt. En ga vooral door met je strijd, professor Van den Graaf. Kijk wat Wilbert terecht aansneed. Dit hoorden we nooit over Japan. Nee. En, en daardoor blijft China nog altijd uh, uh, een beetje een idiamineachtige uh, uh, bedrijf. Waarbij je weet dat er nog een heleboel foute dingen gebeuren. Ja, dat, dat weten we inderdaad. En de, en de vraag is natuurlijk, een hele lastige vraag is: van, uh, kan, je dat dus, uh, kan je dat veranderen? Ja. En uh, dan zijn er dus uh, op zijn minst twee, twee modellen. Het uh, model van uh, de, de vorige spreker die zegt ja. van nou, dit uh, leidt tot een doemscenario. Het, het andere is van, als je dus uh, deze ontwikkeling die zich nu gaan doortrekt dan zie je dus dat die, la, die lage lonen... Die zijn, die zijn niet langer het regime. Dat gaat veranderen. Dus je hebt een overgangsproces. En dat is een optimistisch uh, scenario. Ja. Neemt niet weg dat de situatie zoals uh, nu beschreven wordt... of je dus nu kijkt naar de Oekoeien uh, de of uh, in of naar uh, andere uh, stammen die, uh, of groepen die in het westen wonen, uh, geen han Chinezen zijn. Ja, uh, ja dat, uh, die, he die hebben inderdaad onder het huidige regime een probleem. Dus uh, in die zin, uh, professor Spits, en we hebben nog maar een minuutje, is dat het verschil met die Japanse dominantie was dat we ook bewonderend keken naar de cultuur, de interne organisatie en ook bang waren dat het superieur was aan de ons en dat ze ons daarom zouden overnemen en de Chinezen dat zijn gewoon bandieten. Ja, ik bedoel over de Chinezen. Er is, bedoel, het zijn er heel veel en er is waanzinnige diversiteit natuurlijk. Niet alleen in inkomensverschillen maar ook in ideeën over hoe je met elkaar uh, omgaat. Maar ja, inderdaad, in Japan uh, had je dat businessmodel. Ik zei al dat je had allerlei boeken over Japan, het uh, managementmodel... dat iedereen moest gaan navoeren. En je had, uh, iedereen was lyrisch over het begrip just-in-time delivery en dat soort dingen. Dus je had nooit opslagproblemen die maar geld kosten. Maar tegelijkertijd gold dat natuurlijk ook niet voor iedereen in Japan. Ik bedoel, er was... Want dat beeld werd versterkt door uh, het ideaal in Japan dat eigenlijk bijna iedereen tot de middenklasse wilde behoren. En dat, uh, dat was heel veel. Mensen waren in de klas, maar lang niet uh, iedereen. En nu zie je, zien we dat er steeds meer diversiteit is in Japan. En dat is uh, dus in die zin zijn onze ogen geopend. John Connery zag dat niet in Rising Sun. <laughs> maar uh, we begonnen er wel. Professor van de Kanaap, ik wens u hartstikke veel succes uh, uh, aan de Erasmus Universiteit en u, professor Smith, in, in Leiden. En uh, zijn er nog veel studenten voor Japanse Ja, Zeker. Ja. Ja? We hebben zo'n kleine 120 eerstejaars weer dit jaar. Ah, ja. oh, nou dat is heel goed. Ik Dank u hartelijk. Ik dank ook alle deelnemers en luisteraars. Gisteren werden door mij zeer bewonderde Gerda Havertong, 65 jaar. Namens alle ouders en kinderen die door Gerda positief zijn beïnvloed, Gerda van harte gefeliciteerd. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk de Rienaarts, die ook regie deed, Jeroen Schapok, Fatima Baya. Productie Hans Twind, Momo Saru, Techniek, Logistiek en Transport. De Goddelijke Jonget Kees de Hoop.